Joris met het NOS-journaal. De staking van medewerkers van het openbaar vervoer in Brussel gaat zeker tot morgen duren en mogelijk tot dinsdag. Dan is er overleg tussen het vervoersbedrijf en het stadsbestuur. Gisteren legden alle medewerkers van bus, tram en metro het werk neer nadat een mishandelde collega was overleden. Telefoonbedrijf Vodafone verwacht dat alle klanten over een paar dagen weer hun voicemail kunnen beluisteren. Sinds de grote storing van woensdag is de voicemail de eerste storing die wordt aangepakt. In delen van het westen van Nederland kunnen sommige klanten nog steeds niet mobiel bellen, sms'en en internetten. Mensen klagen ook dat ze soms wild aan de telefoon krijgen. Paus Benedictus spreekt vandaag tijdens de paasmis in Rome de zegen Urbi et Orbi uit voor de stad en de wereld. Dat doet hij vanaf een balkon van de sint pietersbasiliek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 Het is Radio 1. BNN, BNN 47. Het lukt. Het is 4 minuten over 6, 8 april 2012. En een hartelijk paas te iedereen. Het is eerste paasdag 2012. Dat betekent dat je morgen gewoon nog een dag vrij hebt. Heerlijk, hè? Je luistert naar 4-7 deze vroeg morgen. En we gaan zo meteen een party crashen. Um, onze BNN University-feuten zijn naar een basisschoolreunie geweest. Ze we dachten, weet je wat, we hebben al eens een keer zin in een feestje. We gaan daar eens naar binnen. We spreken ook met Kite Man... Colin heet hij in het echt, daar praten we zo meteen mee. En je hoort een nieuwe kijkcijfer, bingo en kleren weer. En Pieter Derks is er ook, maar eerst Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc met Ferdinand Ossenbucks op deze vroege zondagochtend. We schrijven 8 april 2012, je gaf het al aan, het is pas weer een week die achter ons ligt. De week waar de AFC Ajax de ranglijst aanvoert in het betaalde voetbal op het hoogste niveau. De week waar de Champions League is beland in de halve finales met als uitsmijter Real Bayern en omgekeerd. De week waar de Philips Sportverein en Herakles zich hebben voorbereid... op het duel later deze dag in de Maastad. We hebben het over de bekerfinale. De week waar er enig rumoer was rond het katshuis Dit keer niet over de bezuinigingen, maar waar minister Leers het middelpunt was. De week waar Gertjan Verbeek met de Alkmaarse Zaanstreek-combinatie... in en door Valencia van de mat werd geveegd. En Luc, het was de week waarin de Surinaamse hoofdstad Paramaribo... De amnestiewet erdoor kwam, dit allemaal met betrekking tot de decembermoorden in 82. We gaan over tot de orde van de dag. En die orde van de dag is uh, voetbal, daar gaan we zo meteen over praten. Heel even naar die amnestiewet, uh, Ferdinand, want dat is me toch... Ja, ik hoor een diepe zucht bij hoor. Ja, ja, tuurlijk heb je dat gehoord, Luc. Allemaal gedoe eromheen, wat ik heel in het kort wil meegeven... rond die totstandkoming van die wet. Kijk het volgende. Het is iets dat daar is besloten in Suriname. Voor mij was het geen verrassing... Binnen die coalitie, en dat bleek ook duidelijk leuk... dat die partij van sommige en die A-combinatie van Brunswijk... zouden meedoen dat die wet er kwam. Ja. Het heeft even geduurd. Het de debat was fel, het de debat was stevig. De komende week heb je die zitting met de strafeis. Maar de vraag is, gaat het door? Ik weet het niet. Daar is alles mogelijk. We hebben... En daar is de hoop nog op gevestigd op die krijgsraad. Maar Luc, kort samengevat. Er is nu een hoop gedoe van is het wel goed, is het niet goed met betrekking tot die wet. De buitenwacht, wat gaan ze doen, wat kan men doen. Maatregelen, een boycott met betrekking tot handelsbetrekkingen. Ik weet het niet. Inschakeling van het internationaal gerechtshof, dat kan ook. Kijk, Nederland heeft de ambassadeur teruggeroepen. Ja. Amerika, Canada, Frankrijk, de Britten hebben ook gereageerd. Weet je wat het is, Luc? Wat ik zeg... Dit allemaal is 30 jaar te laat, jongen. Ja. Toen al na die moorden in december 82 iets moeten doen, die regering Verheijen, ja, dat weet je ook zelf wel. Die kwam in 92, precies hoog van de toren. Ze hebben niets gedaan. Uiteindelijk en hiermee wil ik afsluiten: het volk, een volk kiest haar leider. Ja. we zien wel. Dat is inderdaad, we zien wel hoe het af gaat lopen. En, uh, maar het is, een, het is een vreemde zaak. Maar goed, laten we het over iets anders hebben over voetbal. Want er, uh, daar hebben we het altijd over in de ochtend. Uh, eerst even naar de, eerst even na de, na de uh, uh, Europese wedstrijden van afgelopen week. AZ kansloos onderuit. 4-0 verloren, dat was helemaal niks hè. Ik heb die wedstrijd, het, het, het grootste gedeelte van die wedstrijd heb ik uh, gezien, Luc. En het was inderdaad, uh, Valencia was een, was een treetje hoger. Valencia speelde goed, Valencia speelde gedegen, het publiek erachter. En ja, gert Verbeek was ook duidelijk joh, in zijn reactie naar die wedstrijd. Ze hebben daar terecht verloren. En het ja, is dus, dus, dus weer kijken naar uh, ja, de, de nationale competitie. Hier uh, zat niets anders op. Het was vrij duidelijk. En AZ gaat zich nu richten op het gebeuren hier binnen de landsgrens. Hier, ja. Die nationale competitie mag ja. ook zien. Vooral. Ja, precies. Want dat, bedoel, ze waren zo kansloos dat je ook niet kunt denken: van, oh ja, we, wat, wat zonde eigenlijk. Ja, het is natuurlijk al jammer, maar ja, ze hebben goed gespeeld. Ze zijn ver gekomen in Europa. De beste Nederlandse club, wat dat betreft. Dus ja, prima eigenlijk ook wel, toch? Ja, Kijk, ze hebben het voortreffelijk gedaan. Ook hier in de competitie heeft uh, Gertjan het heel goed gedaan. En kijk, je moet ook kijken naar die selectie die die man heeft. Hij heeft geen hele brede selectie. Hij heeft het heel goed gedaan. Het, uh, heeft, ik, ik zeg het altijd, hij heeft zijn ploeg heel goed op de rails. Maar goed, nogmaals, Valencia is, is, is andere kook, joh. En ja, jammer, maar goed, uh, ze moeten verder. Ja, dan waren ook nog andere wedstrijden. In, uh, hè, de, daar op het miljoenenbal, zoals het dan wordt genoemd. Uh, Barcelona, ja, ze hebben gewonnen. Maar eerlijk gezegd viel het mij toch een beetje tegen. Die wedstrijd is me in zijn geheel uh, tegengevallen. Ik had uh, meer verwacht uh, van de kant van, van, van de ACB meer dan goed. Uh, Barcelona speelt thuis in het kamp. Nou, jullie weet je het wel. Maar nogmaals, het was geen uh, wedstrijd om te denken van... van God, achteraf, ja, het was er eentje om van te smullen. Ja. Yeah. Barcelona wint en die gaan door en AC Milan, joh, daar, daar gaat het niet goed mee, want ik hoorde dat ze gisteren ook verloren hebben. Ja, de Juventus staat ineens bovenaan Ja, he, Juventus in, uh, staat Italië. bovenaan en ja, er is paniek daar binnen de geleden van AC Milan. Maar goed, uh, het is en blijft een gedegen en geslepen ploeger, maar er zal heel veel daar moeten gebeuren, joh, want er is een rel binnen, ook binnen die spelersgroep en uh, met uh, betreft uh, uh, problemen rond spelers die uh, geblesseerd zijn of die geblesseerd waren. Kortom samengevat, het gaat niet goed met de Het nee. blijft over een paar mooie wedstrijden in de halve finale. Bayern München, Real Madrid, Chelsea, Barcelona. Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Bayern München. Dat is een beetje het programma voor, uh, voor de komende weken. Uh, ik zet mijn geld in op um, Barcelona en Bayern München. Luuk, daar ben ik het... Uh... Eens met jou. Yeah. Uh, Real is mijn favoriete club in Spanje, hoe raar je ook <laughs> En in, in uh, uh, Duitsland is het Bayern München, maar ik denk toch dat Bayern voor een stint gaat zorgen. Dat kan, ja, ja. Het is mogelijk. Goede ploeg, hoor Hele goede ploeg, het zit goed in elkaar. Real, ook hoor, maar. Weet je wat het is? Biden gaat alles erop zetten, want die finale wordt op 19 mei gespeeld in hun stadion in München. Dus reken maar, die wedstrijden, die twee wedstrijden, Real tegen uh, Barcelona of tegen Bayern München. Ja, dat dat, dat, dat, dat wordt een we wedstrijd. Ja, nou, ik, het ook, denk, ik het ook. denk het ook. Ja, zeker. En die andere, uh, Barcelona tegen Chelsea. Ja, wat moet je zeggen? Ook daar kan een verrassing in zitten. Ik denk het niet hoor, want Barcelona gaat lekker. die Barcelona gaat goed. En ja, we hebben het nou zo vaak gehad over Messi. Die is op dit moment ja. de beste. Die, die en Chelsea is ook niet zo. Ja, ze spelen goed hoor, maar het is ook weer... Ja, ik heb niet zoveel vertrouwen in Chelsea. Nee, het is een hele vreemde ploeg Ook die wedstrijd hebben we gezien, maar ik ben niet kapot van Chelsea. Nee. Trouwens, uh, dis, dis, dis, uh, nee. het is... Nee, ik hou het toch op, op, op, op hetgene wat jij aangeeft. Maar ja, we moeten afwachten, joh. Tot slot, Ferdinand. Een belangrijke dag vandaag voor uh, onder andere mijn broer. Ik weet van... Uh, ik weet, uh, hij, hij is op vakantie, of in ieder geval op een reisje, een weekend weg met vrienden. En, en, maar die zit zometeen al in de auto uh, uh, snoeiend naar huis terug te rijden. Want hij is groot uh, Herakliet, Herakles-fan. Uh, Herakles speelt de bekerfinale tegen PSV. Het is de eerste keer in de geschiedenis van uh, Herakles dat ze dus een bekerfinale spelen. Um, we weten dat de afgelopen weken stond heel allemaal op zijn kop. Er is van alles al gedaan. Ik heb de voorzitter gehoord, andere bestuursleden op de radio. Kortom, men heeft naar die wedstrijd toegeleefd. Er gaat een hele karavaan ook vanuit Eindhoven, laat dat duidelijk zijn. Maar goed, in Armelow, uh, ja, er heerst voor Rio, ja. ze hebben de finale beleid. Kijk, men, men, men heeft de vorige week heeft men een behoorlijke averij opgelopen in, in de arena. Maar goed, dat is weer verleden tijd. Vanmiddag is belangrijk voor, voor, voor Armeloo en de omgeving. Vanmiddag gaan ze spelen in die Kuip tegen PSV. En als je mij vraagt, Luc, ik weet het niet, het is, ik, ik, ik, ik zou bijna willen zeggen het is een open wedstrijd. Ja, het maar ja, ja, het, is, het, is, het is een open wedstrijd, omdat Herakles natuurlijk de vol voor gaat. Die hebben, één ding moeten ze winnen, dit is de wedstrijd van het jaar voor ze. Ja, dit is de wedstrijd van het jaar. Kijk, uh, PSV... Uh... Wat je, ja, wat je hoort op de radio van de analisten, dat zeg ik altijd en ik weet niet of Philip Cocu en Ernst Faber er zo over denken, ik denk het niet, het is allemaal gissing van de buitenwacht van ja, men, men, men gooit het op, op, ja, hier, op, op de titel, op de schaal, ik denk het niet, joh. kijk PSV zal er ook uh, content mee zijn als ze vanmiddag daar in die kuip willen, maar laat één ding duidelijk zijn, Herakles gaat voor de winst en ik hoop op een mooie wedstrijd, ik zal hem volgen Luc. Ja, we zien wel, joh. Heel goed, we gaan hem ook volgen. Hij begint om zes uur vanmiddag en is ongetwijfeld uh, te zien op televisie. Dankjewel, Ferdinand, en ik spreek je volgende week weer. Bedankt dat ik er mocht zijn. Een hele mooie zondag voor jullie allemaal daar in de studio. Geniet ervan en tot de volgende week. Dag.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 mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promised land, even overfield fields sand. Seasons. I'm Gavin DeGraw and you're listening to 4-7. 4-7. Luk Kink. Inc. van een aantal sites en apps die je niet mag missen de komende week... Stel, je wilt een weekendje weg naar een grote stad... en je bent op zoek naar een goedkoop verblijf. Een hotel is dan een beetje te duur en een hostel, daar heb je niet echt zin in. Dan is misschien airbnb.com de moeite waard om even langs te surfen. Uh, nou, Belijn bijvoorbeeld, hè? dan tik je dat in op de site, airbnb.com... en vervolgens krijg je een lijst van allemaal mensen... die een kamer in hun eigen huis verhuren. En dat zijn dan vooral mensen die een lege kamer over hebben in hun appartement... dat ze dan verhuren, of mensen die een tweede huis hebben... waar ze gewoon niet zo vaak zijn. En dan kun je naar deze verhuurder een berichtje sturen... en de kamer Samen boeken, hartstikke handig. Airbnb.com Een leuke app voor op je smartphone is Per. Ik gebruik het zelf ook, samen met mijn vrouw. Uh, het is een privé-app voor jou en je schatje. Per is een app om met z'n tweeën kleine dingetjes te delen. Het lijkt een beetje op WhatsApp, maar met Per kun je dan uh, videoberichten en foto's delen. En dan ontstaat er een soort tijdlijn met allerlei onderonsjes van jou en je relatie. Hartstikke leuk. En een andere leuke uh, onderdeel van die app is uh, de zogenaamde Thumbkiss. dan kun je zien... Uh, waar je partner het scherm raakt van zijn telefoon. Dus. En als jij dan op dat moment ook die plek aanraakt... Uh, dan gaat je schermpje trillen. Hartstikke oh, leuk. En dan is er ook nog uh, uh, een nieuwe schlijper-app... Nederlandse fotograaf, fotograaf Thomas Slijper gaat namelijk een Android-app uitbrengen... van zijn populaire website, slijper.com. En op de app als de sites post de fotograaf elke dag één foto van de Randstad... of mensen in die stad. En er is al een iPhone-app, maar de komst van die Android-app was wel heel mooi tot stand gekomen. Slijper had namelijk een oproep gedaan op Twitter of mensen mee wilden betalen aan die app... En de reacties daarop waren echt meer dan positief. Vaker werd me gevraagd: maak nou eens een app voor Android? Omdat de website niet zo lekker op mijn mobiele telefoon te bedienen is. Dat heb ik altijd afgehouden, omdat Android me niet zo interesseert. Maar ja, ik heb ook steeds meer vrienden om me heen en zie toch dat sommige Android-gebruiken. Toen stel ik dat voor: van is er een ontwikkelaar die dat kan doen? Toen kreeg ik heel snel een opzetje en een prijsvoorstel. En toen dacht ik van ja, dat is best duur voor iets wat ik zelf nooit ga gebruiken. Toen heb ik eens gevraagd van nou, zijn er mensen bereid om mee te betalen aan die ontwikkeling? Dan komt er een Android-app. In de 24 uur had ik uh, de 650 euro bij elkaar die ik nodig had. En dat verbaasde me wel. Er werd echt gul gegeven de 25 is boven om mijn oren. Zelfs een paar 50 is, één iemand 100. En uh, nou, toen was het zo binnen. Sommigen schreven zelfs, ik heb geen idee wat Android is, maar ik geniet uh, altijd van je foto's. <laughs> Dat waren er twee. Dus die kone uh, de hoogste geven, wist niet eens waar het voor was. Maar die, die wilde me als het ware gewoon belonen. En de, de reacties waren heel positief. Het is een leuke site home in de gaten. Slijpen.com. Binnenkort is ook een Android-app. Kun je daar downloaden. Elke week krijg je hier in 4-7 uh, een BNN University backstage. Dan krijg je een kijkje achter de schermen. Want dit programma wordt helemaal gemaakt door de feuten van BNN University. Maar wat doen Dennis, René, Wieke en Nathalie eigenlijk allemaal? Nathalie, geef je deze week een update. BNN University. Backstage. backstage. Hoi, dit is de BNN University backstage update van zondag 8 april. Vrolijk Pasen en goeiemorgen. Ja, je zou wel denken, huh? Luc ging toch bij 100% NL presenteren? Nou, dat was natuurlijk een 1 april grapje. Jammer, hè? Oh nee, wacht. Nou, uh, ik ben even koffie halen, hoor. Deze week zit ik namelijk precies op de helft van mijn stage bij... BNN Today. Stef, je bent mijn begeleider op de redactie van BNN Today. Hoe vind je dat ik het doe? Nou, ik vind dat je een fantastische koffie zet. Je weet nu al dat ik het graag met melk heb. Uh, maar ik vind dat je ook een hele goede journalist bent. Volgens mij ga je, ga je een hele goede journalist worden. En um, wat ik heel sterk vind aan jou is dat je niet alleen journalist bent... Uh, maar dat je ook radiomaker bent, dus dat je in geluid denkt. En dat is iets wat de, de meeste journalisten in Hilversum... Uh, waar ze toch een hoop van kunnen leren. Dus volgens mij moet je vooral gewoon nog beter worden in wat je nu doet... En er is er niks wat we jou hoeven te verbieden of wat we uit je hoeven te slaan. Oké, okay, dankjewel. En uh, wil je nog een kopje koffie? Ja, met welke, alsjeblieft. Dan ander goed nieuws en dat heeft alles hiermee te maken. BNN. Lust. Zaraida Groenhart. Ja, René, die is vanaf deze week namelijk de vaste inforegisseur geworden bij Lust. Dus uh, ja, dat betekent eigenlijk dat ze nog helemaal niks hoeft te doen totdat ze moet invallen. Hartstikke leuk natuurlijk en gefeliciteerd, René. Jullie mannen zitten natuurlijk met tal van vragen in je hoofd. Bijvoorbeeld, mijn vriendin komt niet klaar in bed, wat moet ik doen? Ik ben vreemd gegaan met uh, de beste vriendin van mijn vriendin. Hoe vertel ik dat? Of moet ik dat vertellen of niet? Ik wil mijn vriendin ten huwelijk vragen, maar ik heb geen idee hoe ik uh, dat moet doen. Kortom, allemaal vragen waar een vrouw wel een antwoord op weet. Nou, dat is toch even een leuke insteek? Helemaal top. We noemen het lieve Ah. Nou. Ik wil gewoon je vragen. Smsen naar 4x3. Dus heb je een vraag die je specifiek aan een vrouw wil stellen? Sms dat dan even door naar 4x3. Oh, ja, echt. Wikke heeft tegenwoordig een eigen rubriekje in de show van Sander Hogendoorn in de woensdagnacht op 3 fm. Dan de cliffhanger van deze week. Ja, Kiteman, mooi hè? Nou, straks meer over Kiteman in Vuur 7, want Dennis die sprak vrijdag met hem in Kaitopia. En dat hoor je dus straks. En dat was hem weer. Morgen moeten jullie allemaal luisteren vanaf half negen tot tien avonds naar Radio 1. Want dan maken jouw lievelings BNN Universities een speciale tweede paasdag uitzending. We reizen voor jou de hele dag het land door om repos te maken over de ultieme paasbeleving van de Nederlanders. Check ook nog even BNNUniversity.nl, je weet het wel. En uh, dus tot morgen, hoi! Dat is dus morgen maandag vanaf half negen op het tijdstip van BNNZD een speciale 4-7, we noemen het... Vier Pasen. Het is 8 april 2012 en het is dus Paas, Eerste Paasdag. In 1973 overlijdt op deze dag de Spaanse cubist Pablo Picasso. In Zuid-Frankrijk overleed hij. En in 1994 verzoekt Polen voor de toetreding tot de Europese Unie. Dan 2006 in Disneyland Parijs wordt daar de attractie Bus Lightyear Laser Blast geopend. Ik ben er zelf één keer geweest, dat is echt super vet. 20 jaar bestaat Disneyland Parijs. En in 1990 wint wielrenner Annie Plankhaard de 88e editie van Parijs-Roubaix. En diezelfde uh, Parijs-Roubaix wordt ook vandaag gereden. Het is een mooie sportdag met natuurlijk Parijs-Roubaix, maar dus ook de bekerfinale. Om zes uur is dat te zien op Veronica. Uh, Herakles speelt tegen PSV, alleen dan in een andere volgorde PSV tegen Herakles. Anouk is vandaag jarig, ze wordt 37, geboren in 1975. We hoorden afgelopen week een. Uh, Kleine flart van haar nieuwe materiaal. Dat wordt wel tof hoor. Je gaat wel mooie dingen uitbrengen weer. En ook Vivian Westwood is uh, jarig. Zij wordt 71. is de Engelse modeontwerper. En Kofi Annan, uh, oud generaal van de VN... die viert zijn verjaardag vandaag. Hij wordt 74 jaar. Kijken we nog even naar de Buierradar. Nou, ziet er eigenlijk prima uit. Alleen in het uh, hoogste noorden... Kleine pluk met bewolking, maar voor de rest is het overal droog in Nederland. Het is natuurlijk wel koud, het heeft een klein beetje gevroren vannacht. En het uh, wordt ook niet warmer dan een graad of negen vandaag. Leren weer. Oh, oh, oh, oh, oh, wat was het lekker weer. Maar de herfst is inmiddels weer teruggekomen. Vorige week hartstikke koud. Wat moeten we in godsnaam gaan aantrekken de komende week? Simone Wijnands, moderedacteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is ellende. De herfst is eigenlijk weer teruggekeerd. Het is koud en het waait. Dus ik vrees dat we de lekkere lente dingetjes... maar weer even in de kast moeten oh, laten liggen. oké. Okay. Ja, jammer, hè? Ja, bij mij liggen ze ook echt... Achteraan de stapel, trappelen ja. op de stapel, hè? ja. Maar goed, we maken er het beste van. Uh, voor de heren gaan we deze week, dacht ik, daarom voor een kleurige pantalon... Met daarop een cognackleurige trui van niet te dikke stof, want zo koud is het nou ook weer niet. Met een hoge kraag en een rit, zodat je hem wel een stukje open kan zetten. En de kraag is dan om hem een beetje stoer te maken, oh, zodat ja. je hem op kan zetten. En voor de tocht, lekker slim. En voor de tocht, precies. En uh, het zijn herfstige kleuren, Ik dacht je, ja, het past wel bij het weer. Eronder moet je dan eigenlijk wel gaan voor leren schoenen, want uh, gimpen passen daar echt niet bij. Uh, lage kan met veters, maar als je zegt, nou dat vind ik een beetje te preppy allemaal, dan ga je gewoon voor een paar stoere uh, boots en die mogen dan niet in het zwart, want dat kan echt niet bij elkaar qua kleur. Dus gewoon okay. in een bruin tint. Ja. Dan de vrouwen. Wat ik voor de vrouwen heel leuk vind, maar daar moet je even naar op zoek, is een uh, strakke broek met uh, brede zwart-witte strepen. Jeetje, Mina! Ja, dat zag ik laatst. Uh, ik zag iemand ermee fietsen, dus uh, het bestaat wel. Het ziet er een beetje clownesk uit, maar ik hou van dat soort grappige accenten. En daaronder doen we dan, om het wel vrouwelijk te maken, zodat het niet allemaal te uh, over de top wordt, een uh, paar pumps met een uh, goede hak. En heb je nou een pump met een piepto, dus dat je tenen eruit komt, ja. dan kun je die tegenwoordig gewoon dragen met een uh, panty erin. Oh ja, dat je dat, dat uh, je tenen niet afvriest. Ja, dat mag wel uh, tegenwoordig. En uh, dan kan het leuk zijn om hem in een opvallende kleur te dragen om het toch een beetje gekkig te maken allemaal. Okay. Maar zorg dan wel dat die kleur van of je kousje of van uh, je schoen... weer op een of andere manier ergens terugkomt in uh, je top. Maar uh, maak, doe niet een te drukke top aan. Dus ga, ga wel voor iets wat een beetje basic is. Ik hoor al, we moeten, je moet nadenken als vrouw zijn in deze, deze week. Je moet heel erg nadenken. Het regent toch veel deze week ook, dus dat maakt ook niet uit. Je hebt ook alle tijd om even over na te denken. Natuurlijk. Daarom, daarom. Ja, ja. Je hebt de hele zondag nog... Um, dus ja, ik zou gaan voor een iets uh, wat basic top. En uh, wat wel leuk is dan, is als je uh, gaat voor een meer een sweaterachtige uh, trui... om dan voor een iets wijder exemplaar te kiezen... waarbij je een klein beetje schouder ziet. Dat vind ik altijd wel uh, sexy. Oké. Okay. dankjewel Simone. Graag gedaan. 4-7 presenteert Lotgevallen. Met Lot Loman. Lot, goedemorgen. Hallo. Hallo. Uh, stel jezelf er heel even voor. Nou, ik ben uh, Lot Loman. Ik uh, werk nu 2,5 jaar voor BNN. Mm -hmm. ik ben 20, en ik uh, doe 6 VWO. En ik woon sinds drie maanden in Amsterdam. Kijk, nou, dan hebben we alles een beetje in een, in ja. een, in een notendop. En jij maakt echt altijd de meest bizarre avonturen mee. Uh, lotgevallen noemen wij ze altijd al hier op de redactie. En uh, op een gegeven moment dachten we van... nou, we, we, we moeten er even een reeks van maken. We gaan de, de, de vijf beste lotgevallen de komende vijf weken even doornemen. Krankzinnige avonturen altijd, waarmee je, eh, vrijwel elke vrijdag... kom je dan weer de redactie op en dan heb je weer wat meegemaakt. En dan staat het huilen je vaker nader dan het lachen. Maar goed, ja. ja. Laten we beginnen bij de eerste. Wat geval Jij reed op de scooter. En toen? Stond ik voor een rood stoplicht met in mijn linkerhand mijn telefoon met erop navigatie. En het was vijf minuten over vier. Ik had om vier uur een afspraak in Amsterdam. Dus mm -hmm. ik was wel te laat. Ik dacht, nou ja, ik kan beter vijf minuten dan vijftien minuten te laat zijn. Dus doorgassen. Dat is een beetje gestrest. Was ik je. was zeer gestrest en uh, ik wist niet waar ik heen moest... maar ik dacht te zien op mijn navigatie als ik recht ga en dan links... Ah, dan ben ik er. Ik was echt heel dichtbij. Dus het wordt groen en de auto's gaan rijden. Ik stop mijn telefoon weer weg, ik uh, rijd er achteraan. En ik rijd een uh, tunnel in. Dus ik denk, nou ja, viaduct, zoiets. Ik, uh, over een paar minuten zie ik het, uh, zie ik het daglicht weer. Maar nee, uh, ik bleef in die tunnel. En na uh, acht minuten zat ik nog steeds in die tunnel. En de auto's gingen harder rijden. En een paar begonnen te tuteren. En op een gegeven moment kom ik die tunnel uit. En zit ik op de snelweg. Met mijn scooter. Want welke tunnel was je ingereden, Lot? De Eitunnel. De ja, ja. In Amsterdam, dat is een ja. behoorlijk grote tunnel. Ja, absoluut. En dat is behoorlijk eng als je op je scooter zit. Ja, en toen? Toen uh, heb ik mijn scooter op de vluchtstrook geparkeerd. Toen ben ik heel hard gaan huilen. ja heel hard gaan huilen, voor 10 minuten. <laughs> ik wist niet wat ik moest doen. Ik heb alleen maar hardop tegen, me gezegd, tegen mezelf gezegd, wat moet ik doen? Wat moet ik nu doen? Ik, echt, ik had geen idee, Luc. Geen ja, want je kon idee. ook niet terugrijden natuurlijk. Ik kon helemaal niks. Ik kon ook niet die berm opbreien. Nee. Want die was veel te hoog. Dus toen ben ik eerst uh, met mijn Louboutins, 15 centimeter hoog, de berm, en schoon, ja. okay. de berm ingeklommen. Heb ik daar een sigaretje gerookt? ik wist het echt even allemaal niet meer. En ik heb nog nooit zo hard in het openbaar gehuild. <lacht> ja, en toen dacht ik, nou, ik bel de politie maar. Dus toen nou, heb ik de politie gebeld. Ja, ja nou, toen... die kwamen eraan. Ja, die kwamen gelukkig. Ik was nog nooit zo blij met de politie. En uh, nou ja, die vroegen dan. Uh, ja, uh, niet helemaal goed hè, dit. Nee, ja, nee, klopt allemaal niet helemaal. Moest een beetje lachen. Ik moest nog steeds heel hard huilen. Ik kon alleen maar <lacht> sorry zeggen. En op een gegeven moment. Uh, parkeert er nog een auto op die vluchtstrook achter de politie. Dat was Rijkswaterstaat. Want die hadden mij al zien rijden. En vervolgens, voor ik het weet, hangt er ook een, een helikopter boven me. Zo'n helikopter die altijd die hadden erboven... je ook al gezien natuurlijk. En die hangt er altijd eigenlijk precies, wel zo boven Nederland precies. en zo boven het Wegendek. Precies. Maar die ging even bij jou kijken. En ja, die kwamen eens even kijken wat die scooter nou precies op die snelweg deed. Ja. Ja. Dus, uh, politie erbij, Rijkswaterstaat erbij, een helikopter boven je. En toen... En toen heeft Rijkswaterstaat boven de rechterweghelft een rood kruis laten zetten. Zo'n matrixbord. Precies. En dan moet je je dus wel even bedenken dat het op dat moment half vijf was. Opkomende spits. Lekker druk. Ja. En vervolgens mocht ik uh, als enige scooter op die weg... en als enige scooter op de hele snelweg... Ja, maar zeg je Niet alleen ik, die weg. Ja. ja. Op die weg gaan rijden met de politie achter me en die helikopter boven me. En toen ben ik zo, de, heb ik even zo met z'n drieën de, de eerste afrit genomen. <laughs> ja, en ja. dat was afrit, weet ik veel, ja, ergens zat, in Noord-Amsterdam. Ik zat even in, in, in Amsterdam-Noord, daar moest ik helemaal niet zijn. Ik moest bij het centraal station zijn ergens, maar ik zat in, in Amsterdam-Noord. Ja, maar toen was je er wel af. Ja, toen was ik er af en toen heeft die politie even nog uh, eens dan voor me gereden... om me te laten zien waar de pont was, want die vertrouwde niet meer helemaal op mijn... Nee, die dacht, die, die rijdt zo, zo, zo, zo terug... Precies, en die helikopter is echt boven me blijven hangen tot ik uh, op die pont zat. <lacht> ja. Nou, uh, toen was je op een gegeven moment aan de andere kant van Amsterdam. Heb je nog gehaald de, je, je nou, ik sollicitatie? Ik heb ze even gebeld. Ja, toen verstandig. Ik, uh, toen ik niet meer zo hard hoefde te huilen. En volgens mij geloofde ze het eerst niet. Volgens mij vond ze het een zeer originele vermoed, waarom het te <lacht> laat was. Maar. Uh, Nee, nee, ik heb het nog wel gehaald. Ja. Ja. En ben je ook aangenomen? Ja, ik ben aangenomen. Oh, Oké, okay. nou, ja. oh, goed, ja. <laughs> goed. Nou, dat was hem. Ik vond het een mooi lotgeval, je eerste. Volgende goed. week een nieuwe. Dankjewel, Ja, alsjeblieft. Volgende week meer lotgevallen. En <laughs> ik heb stiekem het verhaal gehoord. Uh, wat ze nu heeft meegemaakt. En dat is echt... <laughs> je wil het niet weten. Uh, ja, wil het wel weten. Volgende week een nieuw lotgeval. Uh, dan, het is, uh, nou even kijken, drie minuten over half zeven. Tijd voor het nieuws met on in onze Alicante geboren Nederlander Ivo Buigues. Nieuwe Nieuwhuizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. Hola, buenos dias. Duizenden jongeren hebben deze week bij de Universidad de Alicante het Paella Festival bijgewoond. Zowel studenten als jongeren die niet aan de universiteit studeren... boden dapper weerstand tegen de kou en de regen die die dag thuisde. Met het jaarlijks terugkerende Las Paillas Festival... georganiseerd door de studentenvereniging La Villa Universitaria... vierden de studenten het begin van het zomerseizoen met het traditionele rijstgerecht. Naast het bier en de sangria die rijkelijk vloeide, was er ook muziek. Er waren twee podia, één waar bandjes als Batacuda Panda de Azúcar en Locos de Atar optraden... En op de andere draaien de DJ's als Alvaro Gisbert en Mythical DJ's. Op de grens tussen de provincies Alicante en Murcia wordt na 50 jaar weer een western opgenomen. De film, getiteld Orson West, gaat over de wereldberoemde acteur en filmregisseur Orson Welles die een western wil maken. Een film over een film dus. Het betreft een Spaanse productie van regisseur Fran Ruira. In de regio El Carche werden in de jaren 60 veel spaghetti westerns opgenomen, of in dit geval paella westerns. De beroemdste is A Fistful of Dollars met Clint Eastwood in de hoofdrol en geregisseerd door Sergio Leone. Meer dan 2000 kampeerders uit heel Spanje zijn in de loop van de afgelopen week naar de Alicantese gemeente Crevillent gekomen om deel te nemen aan de 54e editie van Acampada Nacional de la Federación de Clubes Campistas, de Nationale Campingfederatie. Het initiatief, dat wordt beschouwd als het grootste jaarlijkse campingevenement van de wereld, bracht 54 Spaanse clubs samen. Het festival duurt tot vandaag, met vanavond de grote afsluiting met het traditionele afscheidsfeest. En dan el tiempo, ofwel het weer. Het wordt komende dagen wat wisselvallig, maandag en dinsdag kan het gaan regenen. Het kwik blijft hangen rond de 20 graden en het blijft bewolkt. Geen parasols dus, maar para lluvias. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Radio 1. Het Nieuws van Alicante. Van hetzelfde, Ivo. Volgende week weer een nieuwe... Het Nieuws van Alicante. Ik pak heel even mijn weer-appje erbij, hoor. Dat is Ivo uh, het weer het Alicante doet. Doe ik doe dan mijn eigen weer ook meteen even. Ik heb mijn smartphone overstapt hoor. Even kijken hoor, wat het gaat worden de komende dagen. Oh, nee! Oh, man. Geen zin in vandaag. 9 graden en een beetje zon. Morgen gaat het regenen, jongens. 10 graden. En daarna valt het eigenlijk wel mee. Zondag, maar ook een uh, enkele bui zie ik hier. 12 graden, maar, uh, niet echt wat, hè? Nee, het is niet echt wat. Het is tijd voor een nieuwe Pieter spreekt. Pieter spreekt de kolom van Pieter Derks. Pieter spreekt. Als een politicus iets ontkent, kun je er donder op zeggen dat het waar is. Denk alleen maar even aan een van de bekendste politieke statements van de vorige eeuw: I did not have sexual relations with a woman, Miss Lewinsky. Vanaf die woorden wist iedereen zeker dat Bill Clinton iets op zijn kerfstok had, of in elk geval dat er iemand aan zijn kerfstok had gezeten. Het kan niet anders of Mark Rutte heeft goed naar Clinton gekeken. Deze week belde Rutte hoogstpersoonlijk de Volkskrant om te melden... dat er op het katshuis absoluut niet over Gert Leers is gepraat. Maar echt helemaal niet. Geen woord. Nog niet eens door de butler. Dat had Geert Wilders ook al getwitterd, net als Maxime Verhagen. Maar Rutte wilde het voor de zekerheid nog maar een keertje heel duidelijk benadrukken. De positie van Gert Leers had geen seconde ter discussie gestaan. Daaruit is maar één conclusie mogelijk. De positie van Gert Leers staat ter discussie. Grote kans dat ze het nergens anders over gehad hebben de afgelopen weken. Dat het daarom ook zo lang duurt. Die begroting is de hele tijd vooruitgeschoven... want eerst moest de positie van Gert Leers besproken worden. Ik hoop het in elk geval vooral voor Gert Leers zelf. Want het zou natuurlijk pas echt treurig zijn als Rutte wel de waarheid sprak... dat er drie weken over kabinetsplannen gepraat is... en de naam Gert Leers niet één keer is gevallen. Dat er nog langer over het ja el ja blabla is gepraat dan over de minister van Asielbeleid, dan kun je wel inpakken als minister. Het enige dat erger is dan je positie in de discussie hebben staan, is gewoon helemaal genegeerd worden. Zoals een oud gezegde luidt: ze kunnen beter over je fiets lullen dan andersom. Zolang er over je gepraat wordt, besta je. Dat beweest ja el -ja blabla wel. Fascinerend hoe die jongen dankzij John Leerland tot leven kwam. Ik hoorde die reporter vragen naar ja el -ja blabla en ik dacht wat een slecht verzonnen naam. Maar zodra John Leer dan mysterieus mee begon te praten, dacht ik... Hmm, zou het dan toch... Ik zag ineens het hele verhaal voor me. Hoe de jongen, Jael, als bootvluchteling het land in was gekomen. en illegaal had rondgezworven. Hoe hij een Mauro had leren kennen. die hem adviseerde om een opleiding te gaan doen. maar dat hij van minister Kamp geen stage mocht lopen. en vervolgens een lage wal raakte. en boos werd op de wereld. en besloot om straaterrorist te worden. Hoewel die liever net als echte terroristen. een vliegtuig had gekaapt. maar hij had geen geld om een ticket te kopen. Dus het werd experimenteren met een paar trekbommetjes. En zo belandde hij in de cel. waar de rechter hem al snel weer uitliet, omdat ook de rechter wel door had, deze jongen gaat nooit iemand ernstige schade berokkenen. Maar verdomd als het niet waar is. De vrijlating van J.L. Jablabla, echt gebeurd of niet... heeft John Leerdam toch gewoon de kop gekost. Hij had natuurlijk gewoon moeten ontkennen. Leerdam had gewoon moeten zeggen, ik heb van die hele Jablabla nooit gehoord... en ik kan u verzekeren dat er in de fractie geen seconde over gesproken is. Geen woord, nog niet eens door de butler. Dan had iedereen gezegd, er is meer aan de hand. En hij weet ervan. Maar we zullen hem dan nooit op kunnen pakken. Pieter spreekt. En volgende week is er weer een nieuwe Pieter spreekt met Pieter Derks. Colin Benders, beter bekend als Kiteman. Je weet wel, hè, die jongen die met zijn trompet in 2009 doorbrak met zijn hip-hop-orkest. Nou, nu, drie jaar later, staat hij weer op de bühne met een orkest. En onze University Foot Dennis was wel benieuwd hoe zijn voorbereiding eruit ziet en zocht Kiteman op. Hoe is het met de... oh, goed. goed. He, uitverkocht! Uh, ja. Eivoli, hè? Ik heb uh, leuke reacties allemaal gehoord, jongen. Ja, het gaat heel Toppie. goed allemaal, het is echt... Uh... Kijk eens. Uh, mag ik voor jou uh, koffie? Koffie, koffie? Heb ja. je uh, <laughs> even espresso misschien? De espresso Alsjeblieft bro. Uh, ja, bedankt Goeie hè. Rustig. hè. Bedankt. Okay. Het is uh, vier uur en uh, we gaan om de koffie, want voor mij ben je net wakker hè? Ja, het is echt belachelijk. <laughs> ik uh, kon niet in slaap komen gisteravond. Dus ik, uh, ik heb het maar even doorgetrokken. Tweede week? Ben je er dan een beetje aan gewend dan? Nee, nog lang niet. Het, uh, even kijken. Dit project is uh, uh, zo belachelijk zwaar om uit te voeren. Um, en ik moet de hele tijd mijn hoofd erbij houden. Dat is echt gewoon per milliseconde heb ik, heb ik duizend dingen en aanwijzingen die ik moet geven. Uh, dat gaat waarschijnlijk nog wel even een, uh, een paar shows duren voordat ik er echt helemaal uh, ja, echt alles voor kan zijn daarin. Maar het is, een, het is een, je eerste gigs in, in, in Nederland na een lange tijd. Hoe ben je, ben je zenuwachtig voor het publiek hoe ze gaan reageren? Hoe bereid je, je daarop voor? Ja, tuurlijk. Ik vind het spannend. Helemaal omdat uh, dit project is totaal anders dan wat uh, de vorige uh, twee eigenlijk weer waren. Ik bedoel, wat de eerste Hermit Sessions, dat uh, ja, dat was gewoon de eerste binnenkomen. Uh, kite Crash kwam daarna. Wat een heel fijn project was vooral ook voor mezelf om te doen, om weer even helemaal op de trompet te focussen. En dit, dit, heeft eigenlijk helemaal niks met geen van beide te maken. Behalve dat het met dezelfde mensen wordt uitgevoerd. En ja, dus dan vind ik het natuurlijk uh, hartstikke spannend om te zien hoe mensen daarop reageren. En vooral ook om ja, te horen en uh, dingen erover terug te lezen en dingen. Je staat wel met een mannetje op 60 op een podium. Het lijkt me anders dan, dan een normale gig. Uh, dat is het ook. Het, uh, ik bedoel, ik ben helemaal niet gewend om, uh, om dirigent te zijn voor grote groepen. Ik ben überhaupt niet gewend om dirigent te zijn. <laughs> dus dat... Uh... Um, dat, dat, dat maakt het vrij interessant. Um, en helemaal met 60 man, dat is toch, uiteindelijk komt het gewoon op aan dat je het maar een keer moet proberen om te zien of het überhaupt gaat lukken. En ja, dat is, uiteindelijk is dat wel gelukt denk ik. Dus dat, um, um, ja, daar ben ik wel blij mee. En ben je bang voor, voor kleine podia? Want ja, als je straks met zo'n grote groep komt, hoe ga je dat dan doen? We passen niet op kleine podia. Dus dat, is, uh, dat, dat maakt het al heel makkelijk. We hebben nu drie keer Tivoli achter elkaar. En dat podium passen we al bijna niet op. Nou, en dat is geen klein podium, in feite. Dus moet je eigenlijk verplicht naar Lowlands toe? Ja, als het podium te klein is, kunnen we de uitvoering niet eens doen. Of dan, dan de, eindigt gewoon de helft van het orkesten bij balkon en dat soort dingen. Dat, uh, <laughs> hebben we, al, uh, uh, we hebben al, al op die manier gezoundcheckt en gekeken of dat überhaupt zou kunnen. Maar dat gaat gewoon niet werken. Dus, uh... Nou, uh, heb je vanavond weer een planning? Uh, je hebt vanavond weer een show staan. Mm -hmm. Hoe gaat het in zijn werking? Uh, het, is nu, het is nu een uur of twee. En wat ga je eigenlijk doen? Ja, ik ga zo meteen um, uh, even kijken. Uh, ik, ik ga zo meteen even mijn spullen pakken. Ik moet eigenlijk nog even douchen. Dus dat ga ik eerst even doen. Um, en dan, uh, dan loop ik vanaf hier naar Tivoli onderweg. Ga ik waarschijnlijk even een broodje halen of zo. En dan als ik daar ben, dan wacht ik op de rest van het orkest. Dan gaan we eerst in middags nog even, een, uh, even op het podium even samen spelen. Gewoon om even weer dat gevoel uh, uh, vast te pakken van we gaan zo meteen spelen. Ik hoor het wordt al even een uh, volle dag nog. Ja. Dus uh, de koffie is op. Dan ga je zo meteen... Uh... Ja, gewoon richting Tivoli. Ja, ik, uh, uh, ik heb er zo meteen met het orkest afgesproken. En dan gaan we ons voorbereiden op. Uh, op. weer een leuke avond. Ik ga je niet langer uh, bezighouden. Bedankt. Het was gezellig. Ja, zeker. En een fijne avond. Ja, jij ook. Ah. Zo, die deur staat dicht. En hij speelde dus drie keer in Tivoli. En gisteren was hij te bewonderen op Paaspop in Schijndel. Wil je hem zien? Dat kan hoor. Je kunt naar Groningen gaan bijvoorbeeld. Daar speelt hij volgende week zaterdag 14 april.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 Hennigan en What I'll Do. Kijk, kijk cijfer, bingo. Waar gaan we de komende week naar kijken? Media-redacteur Bart Halleman, goedemorgen. Goedemorgen. Programma 1 graag. Peter Erde Vries, het allerlaatste seizoen begint vanavond. Oh. Vanavond, oh, zet jee. het allemaal vast even in je agenda. Ja. Om uh, half tien bij SBS6. Zeventien jaar is de beste man bezig geweest. Vanavond startte zijn laatste serie. Hij heeft alweer allemaal uh, uh, uh, uh, grote dingen aangekondigd nog niets uitgelekt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat hij de komende weken allemaal nog aan zaken gaat oplossen. Hij heeft natuurlijk nog een paar dingen in zijn portefeuille zitten, zoals Marianne Vaatstra, Nicky Verstappen, echt grote zaken waar mm -hmm. hij nog steeds mee bezig is. Wie weet komt hij daar dit seizoen nog wel mee, uh, mee op de proppen dat hij een, een dader vindt. En wat, niet... wat moeten we daarna dan? Dan gaat hij stoppen en dan? Ik heb geen idee. Ja, nee. Er is ook niet echt een opvolger. We nee, hebben John van den Heuvel, maar die is meer als een soort, uh, soort uh, ombudsman een bezig. Ja. ja, een soort breekijzer. En dan gaat, die gaat wel ontvoerde kinderen trouwens opsporen in een okay. nieuw programma. Maar daar gaan we het pas in het najaar over hebben. Uh -huh. uh, maar ja, er is eigenlijk geen, geen opvolger. En wat de zonde is natuurlijk ook de voice-over van Arend Langeberg. Oh ja, ja. Die, want dat, dat is het enige wat hij nog doet op het televisie. Het enige eigenlijk. wat hij nog doet op televisie en dat gaan we ook missen. <lacht> nou, ik ga kijken, maar hoeveel mensen met mij denk jij? Ik ga voor het laatste seizoen, hè, laatste seizoen, SBS doet het niet heel goed, maar ver boven een miljoen. Ik durf wel te zeggen minimaal 1,3 miljoen kijkers. En SBS heeft het nodig. Ja, die werd echt nodig. Want die, die gaan echt super slecht natuurlijk, nou, alles flopt, dus dit moet... Zou SBS wel weer een beetje uh, on top of de building kunnen ja, brengen? Nou, dat in ieder geval dat ze met één programma wel goed scoren. Maar dit is altijd voor SBS al wel een goed scorend programma geweest. Hoor. Vorige seizoen keek ook, uh, ook met gemak 1,2, 1,3 ja, miljoen mensen. Nou, okay. dus, dus, uh, en het is zondagavond, weinig er tegenover. Hoe laat? Komt goed. Half tien. Half tien. 1,3 miljoen mensen hebben in ieder geval een alibi, zeg jij. Uh, dan gaan we naar uh, het tweede <laughs> programma. Het, uh, het snelle geld... Is is een VPRO-serie, klinkt nu al heel saai, maar gepresenteerd door Jort Kelder Dat is het eerste programma wat hij voor de VPRO gaat maken. Hiervoor staat hij natuurlijk bij de KRO. Oh, ja, ja. Uh, en hij uh, gaat uh, eigenlijk 25 jaar uh, het snelle geld in Nederland uh, gaat hij eigenlijk terugblikken. Je ja. moet je eigenlijk een beetje zien. Het begint een beetje met Gordon Gekko uit Wall Street. Greed is good, hè? dat was het oh, motto ja, ja, van de jaren ja. 80. Zoveel mogelijk geld binnenhalen uh, als maar kon. Uh, het maakt niet uit hoe. En hij gaat eigenlijk een beetje kijken van, ja, wat is, wat is er van die mentaliteit eigenlijk gebeurd? Heeft dat inderdaad geleid tot de crisis waar we nu in zitten? En wat is eigenlijk de toekomst van het snelle geld? Leuk. En uh, nou ja, als iemand in Nederland uh, verstand heeft van het snelle geld, is het George Kelder. En een talentje ook wel op televisie, hè? Ja, Toch? Ik vind hem, hij blijft altijd, het is iemand met een hele eigen stijl. Ja. En ik denk ook dat dit programma wel heel leuk wordt. Het schijnt ook met uh, allemaal oude reclames uit de jaren 80 en zo te zijn. Om weer een beetje die sfeer, weet je, grote pakken, grote brillen, grote uh, mobiele telefoons. <laughs> waar je alleen maar mee kon bellen als je vlak naast een paal stond, dat ja. Dat soort dingen allemaal. Hele oude computers. Dat, soort, dat moet je allemaal voorstellen. En daarbij natuurlijk een heleboel mensen die heel veel geld verdienen... en heel veel kook gebruiken. En dan is de vraag, wat is er eigenlijk met die mensen gebeurd? En, en heb je dat soort types nu nog? Dat is eigenlijk een beetje zijn zoektocht naar het snelle geld... maar dan een kwart eeuw snel geld eigenlijk. Het snelle geld, hoe laat, welke zender en hoeveel mensen gaan er naar kijken? Donderdagavond, kwart over tien op Nederland 1, yes, oh, oké, okay. ja, dus Nederland 1 kan uh, betekenen voor Jort dat hij eindelijk ook eens een keer veel kijkers gaat trekken. Ik zeg 900.000 kijkers. 900.000 kijkers ja. voor het snelle geld. En dan gaan we over nieuwsuren, hè? dus je moet wel. Uh... Ja, dat is waar, dat is waar. En dan gaat de, de, de, de televisie uit. Gaan we downloaden? Falling skies is even maar alleen voor de science fiction liefhebbers. Iedereen die niet van science fiction houdt, uh, zet me uit. Uh, dan heb je, heeft nu geen zin meer om te luisteren. Fallen Fall Skies is een, uh, is een uh, science fiction serie. Gaat eigenlijk over de aarde is aangevallen door uh, buitenaardse wezens. 90% van de wereldbevolking is om zeep geholpen. Uh, uh, uh, stroom doet het niet meer. Eigenlijk gewoon, weet je, de hele aarde ligt eigenlijk gewoon in puin. En uh, er is nog een klein groepje uh, verzetslieden onder leiding van Tom Mason. Dat is uh, niet een hele, hele uh, stoere held, maar dat is een, een professor... die ja. toevallig militaire geschiedenis gestudeerd heeft. <laughs> dus die wel weet hoe je oorlog moet voeren, maar het eigenlijk nog nooit eerder gedaan heeft. Gespeeld overigens door Noah Weil. De naam zeg je misschien weinig, nee. maar John Carter uit ER. Oh, hi. uh, hij! Hij ja, speelt hier weer de hoofdrol in. Uh, het eerste seizoen is al helemaal uitgezonden. Het tweede seizoen start in juni trouwens ook mede geproduceerd door Steven Spielberg. Altijd een soort kwaliteitskeurmerk natuurlijk. Mm -hmm. uh, en uh, er schijnt ook nog iets engs in te zitten... met, met dat kinderen krijgen een soort eng uh, apparaat aan hun ruggengraat... Uh, uh, vastgemaakt, waardoor, ze, waardoor de, de buitenaardse wezens dan die kinderen kunnen besturen. Ja, lekker, en als je die dan eruit wil halen, gaan ze dood. Dus het is, allemaal, het is heel erg war of the world, heel, uh, heel erg naar en de, de aarde wordt verdoemd en dat soort uh, dingen. Maar als je er zin in hebt, als je houdt van, van uh, rare, insectachtige buitenaardse wezens, grote robots en een klein groepje mensen die het daar dan tegen op durven te nemen, Falling Skies. Ik hou ervan. En de link naar Falling Skies van het eerste seizoen staat nu op mijn Twitter, twitter.com slash Luke. Dankjewel Bart, tot volgende week. Tot volgende week. Als we het toch over Twitter hebben, even de trending topics doornemen. Hashtag Vodafone is trending. De drama's, drama's bij Vodafone zijn nog steeds niet opgelost. Sterker nog, het wordt echt alleen maar erger. Veel mensen hebben geklaagd over het feit dat ze soms wildvreemde mensen aan de telefoon krijgen. Vodafone zegt nog een paar dagen nodig te hebben om de problemen op te lossen. Um, hashtag E is trending topic. Ik heb het zelf ook niet bedacht. Een paar pareltjes uit de Twitter-evo van vannacht. Uh, e mensen, wat is wakker? Het is al ochtend, zegt uh, Elmar. E, maar eigenlijk Pasen Yo, J-Lo, Mark, Anthony, bij elkaar. Hot. <lacht> Whatever. <lacht> en uh, ey, voila. Door die chocolata heb ik energies, zegt Felix. <lacht> ja, zo worden woorden ook trending natuurlijk. Hashtag ey. En ook trending topic op internet. Hashtag pasen. Paaspop, paasvonbijt, paasbrunch, paashaas, paaseieren. Heel Nederland is weer bezig met de opstanding van Jezus. Morgen half negen in de avond tot tien uur... de ultieme paasuitzending hier op Radio 1. Vier paasen heet het. Lekker luisteren. Om je mij ook weer opnieuw. Uh, het is vandaag dus eerste paasdag, paaszondag. En om twaalf uur vanmiddag wenst de paus... de hele wereld in verschillende talen een zalig paasen. En voor Nederland is dat altijd weer een klein momentje of fame. Nederlandese, zalig paasen. Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen... voor de vrije bloemen uit Nederland, voor de paasmiss. Op het sint Petersplein. Ja, en wie die dan eigenlijk bedankt is Charles van der Voort, bloemist. En die hebben we aan de telefoon. Charles, goeiemorgen. Hé, hey, een hele goede morgen. Ja, jij brengt de bloemen naar het Sint-Pietersplein. Ja, wij brengen dat met een man op 30 brengen we de bloemen naar, naar het plein. Ja, ja. Waar wij uh, het plein op gaan sieren. Ja, hoe is dat? Bomen, struiken. Alles, alles wat wij zien, zeg maar, straks om een uurtje of twaalf, dat, dat heb jij er neergezet? Ja, dat hebben wij er met z'n allen neergezet en dat zijn heel veel bloemen. Ja, ja dat, dat zijn zeker heel wat bloemen, want er uh, zijn aardig wat. Ben je op dit moment in, uh, in, uh, in het Vaticaan? Ik ben uh, op, onderweg naar het, naar het plein om uh, ja, alles even na te lopen en uh, de laatste bloemstukken neer te zetten. En dan, uh, dan zijn we klaar ja. en dan hebben we een hele grote klus weer geklaard. Ja, want hoe, hoe is het zo gekomen? Want ik kan me, ik bedoel, de paus belde natuurlijk niet zelf, maar hoe kwamen ze bij jou terecht? Nou, wij hebben in 1985 de zalenverklaring van Titus Brandma in de bloemen gezet. Aha. En dat vonden ze zo mooi. Toen dus zei ze, waarvoor komen jullie niet met paas? Ja. Nou, en toen zei, is mijn broer niet, die, uh, die heeft dat 15 jaar gedaan en ik doe het nu 12 jaar, is met de organisaties gaan praten. En uh, nou, die vonden, het, uh, die vonden het goed. Dus de sierteeltorganisaties, die, uh, die betalen er al mee. Yeah. Maar het is natuurlijk zo'n mooie promotie voor het vak. Je kan je product op zo'n mooi plein laten zien. Dus, uh, ja, in de hele wereld wel. kijken. Mag jij, mag jij doen wat je wil qua kleur en zo? Ja, ik zit wel aan de bepaalde plekken waar ik de bloemen neer kan zetten. Of in ieder geval de tuintjes die we aanleggen, want je moet het zien als een klein keukopje. Ja. En, uh, nou, dat is. Uh, tot nu toe gaat het goed. Dus uh, Gisteren kwamen ze naar ons toe en ze vonden het heel erg mooi. Nou, dan, uh, dan, dan, dan is de klus wel weer goed geklaard, neem ik aan. Dan zijn ze ja, tevreden. Nou, als het als straks 12 uur geweest is en uh, iedereen en de pauze zegent de, de stad en de wereld. Dan, uh, dan valt er de druk weer me af en ja. dan is het weer geweldig. We gaan er uh, nog een keertje extra op letten op de bloemen straks... Uh, die te zien zijn op het Sint-Pieterplein. Succes vandaag nog. Dankjewel en je succes met je programma. Dankjewel, je Charles van der Voorzitter, bloemist van ja. de paus is dat. Feestjes, feestjes, feestjes. De BNN University is die lusten daar wel pap van. Al helemaal van exclusieve feestjes waar ze eigenlijk niet mogen komen. Bijvoorbeeld een basisschoolreunie. Wieke en probeerde daar binnen te komen op een basisschoolreunie in Houten. En op die school hebben ze natuurlijk niet echt gezeten en dus probeerden ze onder een schuilnaam binnen te komen. Goed zijn er. Basisschool De Bijkorf. in Houten. Het is echt een dorpsbasisschooltje. Het ligt hier gewoon midden in een woonwijk ja, we zijn nu nog op het schoolplein met allemaal klimrekken en er staan al een aantal mensen van onze leeftijd eh, met naambordjes staan buiten te roken. En ik zie binnen al eh, de klapdeuren openstaan. Iedereen is in het zilver, want dat is ook het thema. En er staat rechts staat een, een, een tafel met een, een naamlijst. En ik hoop niet dat ze vragen naar identificatie of zo, want dan zeggen we gewoon dat we geen idee bij hebben zo, oké? Maar vanaf hier lijkt het een beetje een subface, want ik zie van die staattafels waar iedereen een beetje omheen staat te hangen. En iedereen kijkt een beetje onzeker van zich af. Oh kijk, kijk, kijk, ze gaan rond met die vieze Die Ja, van die prutthapjes. Het is super druk binnen. Oké, let's go. Hallo. Hallo. Wij uh, hebben ons pas vanmiddag aangemeld, want we ik met z'n gaan met internetbankieren. Oké, okay, nou Helemaal goed. 2002. 2002. Nu heb ik niet. Ja, nee, bij. ik ben Jans. Oh, we staan onderaan. ja. Anne ja. Jansen Ik ben Jans. Ja. Ja. Ja. ja, helemaal goed. Veel plezier. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Laura, de Vries, ja. ja. <laughs> oké, okay. ja, we zijn nu gewoon binnen, we zijn in die grote Ik weet echt, we willen gewoon super welkom heten ook, Zag ja. je dat? Hallo, ja. leuk zo je weer moeilijk. te zien. We gaan de bar zijn, want we hebben consumptiebommen. Hoppakee, ik vind het nu wel leuk. Jezus, dat ging zo makkelijk. Wat ja. what the fuck, en wij moeilijk doen met dat internet blokkeren. We we zo naar binnen kunnen lopen. Ja, echt, als we gewoon een stickertje hadden opgeplakt, of nog niet eens, met onze naam erop. Dan waren we echt zo, kon we zo doorlopen, dat weet ik zeker. Ja. Laten we ze deze twee consumptiebonnen even verbrassen. Ja, laten we dat doen. Oké. Okay. Ja. Heb jij die consumptiebonnen nog? Ja. Oké, okay, laten we eerst wat drinken. Aziër. Oh, ja. Hi ja, ik mag, ik... mag ik twee biertjes? Ja, super, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, super, dankjewel. dankjewel. Nou, proosten. Cheers. Het is een beetje een klein dorpsschooltje van binnen. En he we staan nu in de, de aula. Ja, met uh, allemaal uh, kinderslingertjes. En alles is echt... Je ziet gewoon aan alles dat het een basisschool is. De kleuren, de tapijt. Grijs tapijt hadden wij vroeger ook bij ons in de basisschool. Ja. En allemaal en in... hele kleine tafeltjes waar ze waarschijnlijk... Uh, de kindjes morgen allemaal aanzitten. En in het midden van het gebouw ligt dus de aula, en daaromheen zitten allemaal uh, klaslokalen eigenlijk. Ja. Ja. Meester Wilco. Hallo, hoe gaat het? Ben <laughs> jullie mee? Maar Jon, de, de, de naam klinkt. De naam klinkt wel. Haar is helemaal anders, toch? Ja, ik heb vroeger ook een beetje uh, permanentje ja. gehad. Ja, dat is ja. het. De naam oh, klopt. Kijk het permanentje. Ja, precies, ja. Er is nog gelachen. Ja, maar u kent ons ook niet meer? Nee, ja, ja. Op zich kom ik wel een beetje bekend. Ja? Wat grappig. Ja, weet je, ik was al een beetje bang voor deze avond, hè? Wat Want zie je, er komen natuurlijk dus zoveel namen voorbij en gezichten. Zo van als ik ze allemaal nog maar ken. Ja, joh. Maar, geen idee. Oh, Jolanda die loopt er ook. Oh, dat vind ik wel leuk. Ja, laten we even doorlopen. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Hoe gaat het met u? Uitstekend! Ja, gaat het ja goed? hartstikke gezond. Ja, herkent u sommige leerlingen? Nou, ja. ja, sommige wel. kennen we leerlingen. <laughs> sommige wel, maar op een gegeven, je merkt ook dat na, oude, na gelang je ouder wordt, ook de gezichten erg sterk verandert. Ik heb vanavond vanmiddag even rondgelopen... en nog wat een foto bekeken. Sommige herkenning nog wel. Herkent u ons ook? Nou, nee. Nee, nee echt niet? Nou, nee, dat kan toch niet? Ja. Ja. U kent ja, ons nog wel? We zijn even weggelopen naar een apart zaaltje. Maar echt serieus, wieken, zullen we gaan? Want het slaat hier nergens op. De consumptiebonnen zijn op. We kennen niemand. Iedereen staat gewoon in kringetjes. Die docenten doen net alsof ze ons kennen, maar het feestje slaat gewoon nergens op. Nee, echt. Na die leven wordt het echt helemaal klaar mee. Biertjes zijn op. Ik zeg naar huis. De volgende keer wil ik echt naar een heel vet feestje. Waar we gewoon binnen kunnen komen en waar gewoon champagne koud staat. Maar nooit meer naar een reunie. Echt dikke doei. En uh, volgende week dan uh, gaan we eens kijken of we weer een, naar een feestje kunnen sturen. De Partycrashes, zometeen. Dit is de zondag. Goedemorgen, Ed. Ja, Goedemorgen, Luc. Wij hebben de Bijbelteven straks weer. Deel 2 oh, ja. van Marcus, met de maker Peter Tenel te de gast in studio, die erover vertelt. Dat zometeen in... Dit is de zondag. B -M -M. Wat bepaalt het broedsucces van vogels? Waarom heeft hij kerkhuil...